Ismaël de Bruin met het NRS Journal. Een staakt het vuren in de Gazastrook lijkt er niet te komen voor de Ramadan. De Amerikaanse president Biden denkt dat het lastig wordt om voor de vaste maand een akkoord te bereiken. Hamas sprak de afgelopen week met Qatar en Egypte over een staakt het vuren. Maar Israël deed niet mee aan de onderhandelingen. Naar verwachting begint de islamitische vaste maand morgen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie zegt dat Houthi's vannacht een grote aanval hebben uitgevoerd op de Rode Zee, de Golf van Aden, rond Jemen. Volgens de VS was de aanval gericht op Amerikaanse vrachtschepen en de Amerikaanse marine. De Houthi's zouden 15 drones hebben afgevuurd die de VS allemaal heeft neergeschoten. De Houthi-rebellen vallen sinds november schepen aan die volgens hen een connectie hebben met Israël om naar eigen zeggen de inwoners van Gaza te steunen.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 Een Nederlandse man van 77 daagt gokbedrijf Bingo voor de rechter, omdat zijn kleinzoon van 17 zijn spaargeld kon vergokken zonder dat het bedrijf ingreep. In twee maanden tijd vergokte de jongen een half miljoen van de spaarrekening van zijn opa, maar van 162.000 euro bij Bingo. Volgens de wet mogen minderjarigen niet gokken, omdat ze meer risico lopen om er verslaafd aan te raken. Het weer, de dag begint grijs, in de middag vaker kans op wat zon... bij 12 tot 16 graden. Wel kan het nog wat fris aanvoelen door een krachtige wind uit het oosten. Vanavond meer wolken en in het zuiden ook wat regen. Morgen bewolking en dan wordt het 11 tot 13 graden. Dit was het NOR Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in Noord-Holland en is staat op de A1 Amsterdam richting Amersfoort...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 saying no, no. Oh, baby, oh, come, come, come, come on in, miauw. toch, het is net een kat, hè? Coming in, miauw. En wie was dit dan? <laughs> dit was uh, Christina Aguilera, Genie in a Bottle. Precies. En Genie in the Bottle is... Uh, in 1999 is het uitgekomen. Opvallend ritme, wordt er gezegd. En uh, er staat een bijzondere regel in. I'm a genie in the bottle. You're gonna rub me in the right way. Precies. Ja, je moet inderdaad... Uh, de juiste manier niet tegen de vleug in aaien, natuurlijk. Ja, goedemorgen, dames en heren. Het is Toebak Leeft op uw radio. En uh, we zitten hier vandaag met een speciale gast. Mijn naam is Jolande Verstegen. En ik zit hier met mijn broer Ron Verstegen. Het is uh, wel een speciale uitzending voor mij dan. Want ik heb natuurlijk nog nooit met familie gedraaid. En dat is gewoon uh, wel heel leuk, vind ik zelf. Nou, nou en ik mag vandaag dan uh, de uitzendkracht zijn. Voor één keer. En het, uh, het lijkt me hartstikke leuk. Ik heb zelf wat plaatjes mee mogen nemen. En we gaan, we gaan even zien wat het wordt vandaag. Ja, zeker. Dus een hoop gekkigheid. En we hebben allerlei uh, aparte berichtjes weer gevonden. Speciaal nieuws. En om half negen en om half tien hebben wij nieuws uit Zandvoort. En uh, uiteraard gaan we het jaar weer behandelen om negen uur zelf. En dan gaan we kijken wat er op deze negende maart door de eeuwen heen allemaal gebeurd is. Nou, en dat is weer een heleboel. heleboel. Dat kan ik u wel zeggen. Goed, we gaan nu uh, het nummer draaien van, uh, dat heet rondbedacht. nummer tien van Marvin Gaye. Marvin game met What's Going On. Eén van de belangrijkste schoolnummers ooit gemaakt. Ik was vroeger helemaal gek van uh, Black Music. Dat is ook de eerste LP die ik ooit gekocht heb. Daar stonden nummers op van de Tentations en uh, ja, alle, alle belangrijke zwarte zangers van die tijd. Dat was ergens in 1969, 1970. Ja, ik heb, uh, jij hebt mijn uh, hele muziekkeuze bepaald eigenlijk hoor. Want ik ben er ernstig door geïndoctrineerd door al die muziek die jij draaide. Dus ja, ja. ik ben ook een grote fan. Oké, okay, nou leuk, ja. leuk. Maar goed, uh, Marvin Gay, uh, uh, hij is op een gegeven moment is hij uh, een beetje in een depressie geraakt vanwege het overlijden van zijn vrouw. En uh, nou, vrouw, uh, goede vriendin en zangpartner, Tammy Terrell, Ty die had een uh, hersentumor. Dus dat is uh, eigenlijk wel een beetje de reden dat, uh, dat hij dit met uh, flink veel gevoel kan zingen. What's en al zat al hij a? toen niet ook in België en zo? Dat weet ik. Hij heeft niet. wel in België ook uh, muziek gemaakt en zo. Dat staat me eens voorbij. bij. Okay. Maar uh, dat daar ook de beste nummers gemaakt zijn ook van hem. Dus, uh... Ja, ik heb, uh, ik heb wel een grappig bericht. Want er is een opa, die heeft dus gewoon uh, een 77-jarige man. En die heeft dus een gokbedrijf Bingo All, heeft hij voor de rechter gedaan omdat zijn 17-jarige zoon, kleinzoon, in twee maanden tijd ruim 162.000 euro van, van opa's spaarrekening kon verspelen. Zonder dat het bedrijf ingreep. Totaal <tacht> heeft hij dus uh, bij 18 verschillende... Aanbieders ruim een half miljoen van zijn grootvader doorheen gejaagd. Was wel een, een gefortuneerde vader, grootvader moet ik zeggen. En uh, ja, hij houdt echt bingo all of AI. Ik, weet, ik kan niet precies lezen of het nou AI of, of all is. Uh, als eerste houdt hij hun aansprakelijk, omdat daar het meeste geld naartoe ging. En uh, ook opende, opende, de klei, opende de kleinzoon daar een van zijn eerste account. En het gokbedrijf ondernam helemaal uh, niet of nauwelijks actie. Dus nou, het is de eerste keer sinds de legalisering van de online gokmarkt... Dat is nu 2,5 jaar geleden inmiddels dat de rechter zich gaat uitspreken over de vraag of een bedrijf verloren geld moet terugbetalen. En volgens de advocaat is het bedrijf gewoon ernstig tekortgeschoten in zijn wettelijke zorgplicht. En hij verwijst daarbij dus echt naar een wetsartikel waar staat dat aanbieders een speelaccount moeten schorsen dus bij een redelijk vermoeden dat de speler door onmatige deelname of door kansspelverslaving zichzelf of zijn naaste schade kan berokkenen. Nou, heb ik daar wel een kleine kanttekening bij. Want ja? je kunt tegenwoordig kun je. Uh... Bij dat soort sites kun je gewoon een, een ander jaartal invullen. Ja, dan, uh, het is te makkelijk, hè? Het is te makkelijk. Dus eigenlijk moet je overal bij dat soort sites zou je moeten identificeren met een paspoort of een identiteitsbewijs. Ja. En, nou, en is dat wel is wel een hoop. Uh, ja, dat kost hun te veel geld, hè, die bedrijven? Ja, ze, moeten in, uh, in, uh, software, ze moeten en investeren in software. En het zijn toch meeste mensen onder de 18 die uh, dat graag willen. Die heel erg, uh, noem maar dat, uh, gevoelig zijn voor gokverslaving. Precies. En ja. opa is natuurlijk niet echt een, een cyberman, uh, dat hij dat allemaal niet gezien heeft. Nee, maar dat hij dan ook zijn, uh, dat zijn uh, kleinzoon bij zijn geld kan, dat vind ik ook al heel bijzonder. Daarom. Hè? Hoezo, wat de uh, die, die jongen zegt, nou ik kreeg het wel voor je opa, maar ondertussen is hij gewoon een half miljoen kwijt. Ja. Ik denk, wauw, dat is toch wel heel veel. Dus uh, goed, we gaan weer uh, naar de muziek toe. Oh ja, nou ja, dit is uh, Dido. En uh, Dido is een Engelse zangeres. En uh, ze begon haar uh, dansformatie in uh, Fatalis. Dit uh, nummer van, uh, staat op een LP en er zijn echt een heleboel. Uh, 12 miljoen, is het, al, 12 miljoen is het album verkocht. En uh, het vervolgalbum dat is Live for Hand En dat is uh, vlak daarna uitgekomen in 2003 een hele mooie zachte stem en ze bespeelde al heel vroeg piano en viool. En uh, vanaf haar zestiende ja, begon ze eigenlijk meer te, met haar stem te, te... Een hele mooie zachte stem, zoals jullie wel uh, konden horen. En uh, ze zing, heeft gezongen in het bandje en uh, zo is ze gestart eigenlijk. Ja, prima vroege ochtendmuziek. om lekker rustig uh, je bed uit te komen... en zo een beetje na te genieten van uh, je nachtrust. Hè? Want het is toch altijd... Uh, het is heel anders met uh, onze... Onze vriend uh, Wilco, dan word je echt je bed uitgedenderd. Want ik weet nog, wij hebben, uh, we hadden een zus doken en die zegt van... ja, ik wil wel luisteren naar jullie, maar het is zo hard, die muziek. <laughs> nu is het gewoon misschien weer veel te zacht, maar dat maakt helemaal niet uit. Het, is, uh, het gaat er gewoon om dat wij gezellig te zijn. En het is ook alweer spannend volgende week, want dan, uh, dan, dan mag ik niet meer aan de knoppen zitten. Dat is ook wat. Hè? Ook zo wat. Maar je hebt toch, uh, weer heb nog wel een berichtje. Nieuws? Het was natuurlijk uh, van Dido een heel lekker zacht nummertje. Je kan er zo bij in slaap vallen. En kindertjes die hebben dan altijd een knuffel bij zich in bed. Mm. Maar wat las ik nou van de week in de krant? Dat 40% van de volwassenen slaapt nog met knuffels. Echt waar? Dat is toch wel heel erg bijzonder, hè? Ja. Dus er uh, is een, een onderzoek van travelog.de. travelogde. Lijkt dat veel volwassenen nog met een knuffel in bed slaan. Duitsland, DE. Ja, dat denk ik. Ja. Duitsland. Jaarlijks worden er circa 75.000 knuffels vergeten in hotels... waarvan het overgrote deel in een bed wordt gevonden. Maar Misschien dat ze daardoor aan dat percentage komen, maar... Zo. Nou, ik slaap niet met een knuffel. Ik slaap af en toe met een knuffel van twee meter. Maar dat is weer een ander verhaal. Oké, dat... Dat zijn leuke knuffels. Dat herken ik maar dan een knuffeltje van 1,70. ongeveer. Ja, maar ja, het is natuurlijk altijd fijn om samen te slapen, hè? Zo is dat. Goed. Voor de rest uh, heb jij nog uh, geen nieuws. Ik heb nog wel een bijzonder uh, iets. Er, er is dus een advertentie geweest. Uh, want uh, je hebt een Duits waddeneiland het heet Wangeroege. En ze dus heeft onverwacht dus heel veel sollicitaties binnengekregen. En, uh, want ze wilden eigenlijk uh, nieuwe vuurwachten hebben. En uh, ze zijn helemaal verbijsterd. Want er zijn in een maand zijn er circa 1100 reacties. Dus iedereen heeft toch wel het idee van: oh wat cool, ik ga op een eiland wonen. En ze komen uit Duitsland, maar ook uit andere landen. Zelfs één uit Tsjechië. Dus ze hebben niet bekendgemaakt voor sollicitanten uit Nederland zijn. Ik denk dat, uh, dat we deze advertentie misschien niet goed gezien hebben. Maar het is het meest oostelijke oost Waddeneiland. waddeneiland En ligt circa uh, 100 kilometer vanaf uh, Schiermonnikoog. Maar uh, de, de 39 meter hoge vuurtoren is dus een historisch monument en een toeristische trekpleister. En de toren doet al heel lang geen dienst meer. Dus je hoeft eigenlijk die toren helemaal niet... Uh, ...te bedienen, maar uh, de vuurzorenwachter van Wangeroet moet het gebouw beheren... ...en toeristen toegangskaartjes en souvenirs verkopen. En uh, ja, degene van het, uh, de burgemeester of de medewerkers van die, ...die hoopt dat de afgewezen kandidaten straks geïnteresseerd zijn... ...in andere functies in de toeristische sector op het eiland. Want het personeelstekort in die sector is, uh, is uh, tamelijk groot. Mm -hmm. Ja. Nou, dus het is toch altijd lastig om erheen te gaan en zo. Maar ja, jij bent een fan van uh, Terschelling altijd. Ik ben een fan van Terschelling. Zou ik je daar mee. willen werken? Ik kom er al jaren. Uh, werken is een beetje moeilijk uh, vanuit mijn eigen vak dan. Maar uh, het lijkt me wel leuk om daar een tijdje te wonen. Ik zou er niet de hele tijd willen wonen. Nee. Een tijdje geleden trouwens, uh, een paar jaar geleden, was er ook een vacature voor een vuurtocht, uh, Torenwachter. Voor de Brandaris. Ah. En dat is uiteindelijk een dame geworden, volgens mij. En uh, ja... Dus er is nog steeds wel animo voor, uh, voor mensen om, uh, om daar te, te kunnen werken op zo'n vuurtoren. Want ja. er zijn meerdere vuurtoren natuurlijk op de wereld. Ja. Dat is best wel leuk werk, denk ik. Oh, je hebt ook altijd uh, dat uh, ene programma met die, uh, met die blonde dame, die dan uh, heel ver weg gaat naar, met een boot en met een trein en met een vliegtuig. En die komt dan ook op plekjes in de wereld waar nooit iemand komt zo oh, En dat ja, spreekt ja, toch ja. altijd heel erg tot de verbeelding. Ja. Dus uh, ja, zij woont in Heemstede Of uh, zij heeft een uh, huisje in stand. Ik ben de naam even kwijt, wat ergens staat. Maar je weet wel van de, de, de, de, de leeftijd. <laughs> ja, maar van het reizen om de wereld dat doet ze heel vaak. Hè? Ja, dat is echt ja. wel heel leuk. Dus uh, goed. This To you. Dit is van Brittany Howard en dit is dus uh, een van de nummers van Wilco. Dat is duidelijk te horen natuurlijk. En uh, we gaan nu door naar het Zandvoort nieuws. En uh, ja, we hebben natuurlijk genoeg uh, te melden. En wat zie ik nou op uh, Zandvoort.nl? Dat de gemeente Zandvoort op zoek is naar mensen uit Zandvoort... die graag op de foto willen voor de beeldbank van de gemeente. Want ze willen graag echte Zandvoorters laten zien van jong tot oud... Dus foto's van mensen die op het strand zitten, de hond uitlaten, hardlopen, skaten. Ook willen ze graag beelden van opa en oma met de kinderen in de speeltuin. Mensen die boodschappen doen in de buurt of gewoon op straat. Want uh, Zandvoort is gewoon een dorp met verschillende bewoners. En uh, ze willen graag laten zien in die foto's dat, uh, dat we heel divers zijn. Dus van alle leeftijden, alle achtergronden. En iedere Zandvoorter kan zich aanmelden. Dus stuur een e-mailtje naar de redactie@zandvoort.nl met je contactgegevens en uh, een foto en wat informatie over jezelf... laat weten wanneer je beschikbaar bent. Dus blijkbaar uh, gaan ze dus uh, een fotoafspraak maken. Dus je krijgt een soort fotoshoot. Dus dat is wel leuk. Dus vind je het leuk? Uh, laat het dan even weten. Dus via redactie En uh, je krijgt natuurlijk digitale foto's die gemaakt zijn. En die foto's die komen dus in de beeldbank van Zandvoort. Dus de modellen moeten dus wel een toestemmingsverklaring ondertekenen. En als je dan niet meer wilt... Dat die foto wordt gebruikt, kunt u toestemming altijd intrekken en je ontvangt zelfs naast de foto's ook nog een VVV-bond. Deze informatie staat op uh, zandvoort.nl bij het nieuws. Wie wil op de foto? Oké. Okay. Uh, nou, wil jij? Niet? Ja, ik heb uh, ook nog wat gezien. Ik zag dat er, uh, van de week uh, dat er uh, in het uh, Zandvoortse museum dat er een, uh, een uh, expositie komt over bunkers en dat ja. uh, Engels Scholtenlo. Uh, ja, wat gaf, zeg maar, om daar tentoon te stellen. En Enkel Schottero die was vroeger uh, lid van, uh, van de bunkerploeg. Die bestaat helaas niet meer. Maar ze hadden wel hele leuke dingen georganiseerd. En ook op een gegeven moment een 1 april mop uh, ah? in 2008 uh, gedaan. Dat ze hadden ge gezegd dat ze een bunker gevonden hadden... en waar allerlei uh, schilderijen in hingen en dat soort dingen. Rembrandt en zo? Nou, dat <laughs> weet ik niet, maar in ieder geval wel bekende schilderijen. Oh, ja. Yeah. Dat hadden ze helemaal geregeld met televisie erbij, kranten erbij. Dat was echt een hele goede mop. Ja. Maar wat is nou de bedoeling daarvan? Ze wilden graag eigenlijk dat er een soort bunkermuseum zou komen. Mm. En uh, ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ik bedoel, als ik we hadden het net over Terschelling. In Terschelling heb je ook een, uh, een soort bunkerdorp. Dat is echt wel heel erg groot. En uh, ik ben daar een keertje geweest. En het is zo gigantisch wat die vrijwilligers daar doen. Maar die krijgen volgens mij ook een beetje geld van de gemeente. Want dat trekt ook best wel heel veel... Toeristen aan. Ja. Ja. Het is echt een... Uh, Mensen vanuit de hele wereld komen daar we kijken... naar wat er daar uh, is uitgegraven. En, uh, het is gewoon gigantische verhalen er ook bij. Leuk. Heel leuk, echt ja, heel leuk. De moeite waard om dat soort dingen gewoon te doen. Ja. Maar Gaat... uh, die, uh, die tentoonstelling... die opent om 9 maart... om half 4. En uh, die Engel... Schotterlo, die uh, was vorig jaar... Heeft nog, uh, of twee jaar geleden heeft hij nog een bunkertocht... Uh, georganiseerd in de Waterlijn. Daar. Dat was echt heel erg leuk. Oké. Okay. Jammer dat hij het niet meer doet. Ja, het zal ook wel een leeftijdsdingetje zijn inmiddels. Ja, nee, je moet je wel goed voelen natuurlijk. Hè? Ja, zeker. Ja. Goed, we gaan nu naar het nummer dat jij meegenomen. Dat is uh, uh, van uh, Dr. Bisserts en het original Savannah Band. Oh, en dit is een liedje, die zeggen ze ook van uh, Sunshower. Maar uh, het is echt zo'n tropisch regenbouw. Het is echt, uh, je wordt er wel heel erg uh, zomers van met dit nummer. Nou, dit was dus Dr. Buzzards in het original Savannah Band. Een van de fijnste nummers gewoon uh, qua zomermuziek. He, de, de, de zomer dat deze muziek uitkwam, het was een hele warme zomer. En volgens mij woonden wij allebei toen in de Koningsstraat. Denk ik zomaar. 1977 uh, zo'n beetje, 1978. 1978, ja. Nou, uh. hij, hij was al eerder uh, was uitgekomen. Want omdat ja. ik op een examenfeestje geweest ben, had ik het ook meegenomen, die LP. En... Uh, nou, bijna niemand kende het in die tijd ja. uh, dat was gewoon een lekker, lekker zomerplaatje inderdaad. ja het is echt voor zo'n uh, garden party is het gewoon heerlijk ja, zo'n nummer Er staat ook nog Cherche la femme op en, ja. uh, nou, die die zangeres dat is gewoon echt die heeft zo'n mooie stem en, ja. uh, er is op, uh, op Facebook is een pagina en dat die heet dan uh, Dr. Buzzards original Savannah Band en die heeft wel geteld tien leden Tien? Tien. Oh, daar moet ik ook nog dus, een lid van worden. Dus je, je kan hier wel nagaan dat niet iedereen kent dit plaatje. Nee, en, uh, is tien? tien hele mensen. <laughs> dat is wel ja. een beetje weinig, maar dat maakt niet uit. Ja. Uh, we hebben nu haar nu weer de lucht in geslingerd en wij gaan dan wel straks uh, nog wel een nummer van haar draaien. Al is het alleen maar omdat het gewoon zo fijn is om uh, naar haar stem te luisteren. Een zoetgevoelige stem. Een zoetgevooiste dus, stem. Uh, hey, uh, nou, er was een uh, hoofdnier in, uh, in uh, Utrecht. Die heeft uh, klimop uit een Utrecht. Utrechtse kunstwerk uh, weggeschoffeld. Dat is helemaal gek geworden. En, uh, maar wat is er veel van? Dat was echt de bedoeling dat dat klimmen op de in zou zitten. En uh, ja, de, kunst, de kunstenaar en de kunstenaar is natuurlijk uh, ja, heel erg uh, ja, verdrietig daarvan. Vertornd. Vertornd. Ja. En uh, hij was juist met zorg uitgekozen. En uh, hij, ze voelen zich een beetje door overvallen. En ik kan me echt voorstellen dat bijvoorbeeld Marlene Scherp's waarvan ja. het kunstwerk uh, weer, weer een keer... Uh, gestolen was, of, was hè, ja. of, of kapot gemaakt, dat hij daar ook van uh, over, over haar zeik gaat natuurlijk. Ja, ja, ja dat, dat is de bedoeling. Ja, het is de bedoeling dat het gewoon uh, het, het werk aanvult. Cool. Je hebt inderdaad ook van die kunstenaars, die maken ook allemaal schilderijen overal. En dan is dan uh, zo'n heg, is dan net het, het haar. Ja, ja, of dan ja, ja, is er, ja. <laughs> dan is ja. er ook uh, zo'n zo dot, uh, is dan net een dot-gama, zeg maar. En dan is er een hele mooie vrouw gemaakt. Ja, en dan halen ze dat weg. Ja, dat moet geschoren worden. Dat kan gewoon niet anders. Ah, het is wel, uh, wel bijzonder. Ja die, die, uh, ja, die tuinieren, die tuinmannen die, uh, ja, die denken, oh, hij moet gesnoeid worden. Nou, hij is wel een heel groot, hartstikke idee. Weg ermee. Ja, ja, ja, ja, ja. Hup, In de groenbak. Dus nou ja, wat zou jij doen als je een miljoen zou erven. Er was een 93-jarige Ruth Gottesman. En die wist er wel raad mee, want in plaats van een dure vakantie te boeken of een luxe leven te gaan leiden. Ja, ze was al 93, ze gaf een miljard direct weg. En uh, ja, de. De miljardairs die hebben ook zo van, ja, de miljardairs... Uh, een, eentje daarvan zei over die berichten... dat ze minder vriendelijk zijn dan niet miljardairs... en niet zozeer aardig gevonden hoeven te worden. En hoewel heel veel rijken wel een bijdrage aan liefdadigheid doen... ontbreekt het bij de ultra-rijken een beetje aan empathie. Maar zij heeft die hele erfenis... heeft ze dus aan een school geschonken. En daardoor kan deze school een jaar lang... het collegegeld van studenten kwijtschelden. En uh, het is het Albert Einstein College, College of Medicine in New York. En daar heeft ze dus gewoon haar miljard heen gedaan... En het leuke is trouwens, ik zag net ook uh, nog een ander artikel... dat was een, een echtpaar en die, uh, zo, die hielden zo van cruisen... en die waren helemaal klaar mee dat uh, ze met corona niet konden. Dus toen hebben ze daarna gezegd tegen een reisorganisatie... van nou, boek maar iedere cruise die er is en zoveel mogelijk... we hebben geld genoeg en uh, vaak als je meer boekt... dan kan je de volgende cruise veel goedkoper uh, doen. Dus ze hebben gewoon huis opgezegd en ze leven gewoon op het water... En ze maken allemaal wereldreizen en zo met die cruise. En uh, ze zeggen ook, er is een dokter aan boord. Eten en drinken wordt geregeld. De kamer wordt schoongehouden. We hoeven niets te doen. We hoeven alleen maar te genieten van onze oude dag. Denk ik denk van, nou, er zit wel wat in. Het is ook wel, uh, dat, dat zie je wat anders uit je raam... dan alleen je eigen geraniums. Precies. En uh, dat is, zij zijn niet de enige. Want het schijnt, ik heb een keer een artikel over gelezen... Uh, dat in Amerika, dat er heel veel mensen zijn... die zeggen, die verkopen gewoon in huis. En die gaan ja. de hele tijd op die cruiseboot ja. wonen. Want alles is inderdaad daar beschikbaar... Ze worden ja. goed verzorgd, Eet je, drink je, ja. af en toe een captains dinner. Ja, je en je hebt natuurlijk geweldig. vaak ook uh, optredens en zo, en uh, films, en uh, je kan sporten. En uh, het is ook vaak, al, als je het wat, va wat, wat vaker doet, dan is de volgende cruise voor de helft van de prijs. En nou ja, als jij dan je huis hebt verkocht voor, uh, voor, voor een half uh, miljoen of zo, Nou dan kom je een heel in, denk ik. Zo, en je kunt aan boord kun je nog gokken ook, dus dan kun je nog je eigen geld vergokken in plaats van dat je kleinkinderen dat doen. Ja, ja, dat is uh, inderdaad een hele goeie. Goed, we gaan weer naar de muziek mm Heartbreak Kid. En het, is, uh, het komt van het album Pick Up Full of Pink Carnations van de Vaccines. Ja, het is altijd een beetje van welk nummer is het? Heb ik de juiste CD, juiste playlist? En het is altijd een beetje spannend. Je had uh, nog een bericht over? Over. Uh, leraren stoppen steeds vaker met werken om uh, leerlingen omdat leerlingen hun uitschelden en bedreigen en dat soort dingen allemaal. Ja. Ik vind het echt wel heel erg droevig. Hetzelfde dat, geldt natuurlijk ook voor uh, mensen in de zorg, mensen in de ambulances. Uh, er is geen respect meer voor de, de hulp die zij geven weer aan de ja. andere mensen. Ik vind het echt wel een beetje, een beetje droevig. En uh, nou heeft dat ook een beetje mee te maken dat de nieuwe generatie ook steeds mondiger uh, is geworden en uh, vrij postiger. Ja. ja, te is en, uh, niet goed. En Duidelijk. denken dat ze alles maar kunnen zeggen. Dus een beetje de innerlijke beschaving uh, blijft een beetje achter. Ja. Dat is wel een beetje jammer hoor. Maar het is niet alleen uh, in, uh, in Nederland. Hè. Dus over de hele wereld is dat zo. Ja, mensen kunnen gewoon niks meer hebben. Hè? Van, uh, als iemand je zegt van nou, ga eens even opzij. Want uh, wij moeten er langs, we moeten gewerkt worden. En dat je dan gelijk een grote bek krijgt. dan denk je we, van, waarom? Weet je, ja. laat die mensen hun werk doen. Precies. Want dat is toch het belangrijkste. Laat de mensen hun werk doen. En, en je hoort ook, ik ken dus inderdaad ook mensen uit het onderwijs. Nou, die worden echt doodmoe van al die ouders die hun steeds tussendoor benaderen. En dat denk ik van onze ouders nou, die, die, die, die gingen nooit naar school eigenlijk. Eigenlijk gingen ze helemaal nergens heen. En uh, hè, ook met sporten aanmoedigen en dat soort dingen, dat was er gewoon allemaal niet bij. En tegenwoordig, dan uh, word je als coach of zo. Het is allemaal vrijwilligerswerk, hè, net wat wij hier ook doen. En dan uh, het is het allemaal liefdewerk uit papier. En dan, dan komt zo'n ouder jou wel even in elkaar meppen of zo. Hè. Net als bij de lijn met uh, voetballen. Die vrijwilligers die zien het gewoon niet meer zitten? Nou, misschien ook wel uh, terecht, hè? Maar ja. ik hoop wel dat ze de liefde voor uh, hun hobby, dat ze die dan nog wel een beetje hoog proberen te houden. En uh, ja, misschien uh, toch wat, wat uh, beleefder, gewoon maar zeggen: van het is wat het is. En uh, ik doe hier ook maar, uh, maar, uh, maar wat ik, wat ik uh, graag wil doen en uh, ondersteun me daar een beetje bij. Dan uh, ben ik er volgende week weer. Ja, precies. Ja. Beetje, nou het leuke, het is grappig, is, uh, ik heb mijn zoon gehad, die zat op voetbal. En op een gegeven moment was het zo van, nou ja, hij ging niet en het schoot allemaal niet op. Ik denk, nou, ik ga opzeggen. Nou, ik heb echt een hele keurige brief geschreven. En ook gezegd hoe ik het waardeerde wat ze deden. En dat ik het zo leuk vond met Sinterklaas. Dat, uh, dat er dan uh, iemand kwam en de cadeautjes en uh, hoe het allemaal goed georganiseerd was. En na de hand hoor ik van, zus Marja, hoor ik zo van, ze vond het zo leuk dat ze eindelijk eens een leuke brief kreeg Hij is de hele organisatie doorgegaan. En <lacht> dan denk ik, nou oké. Okay. Spread the love, maar het, het is ook zo. Ja. Want waarom moet je nou altijd zo rottig doen? Ik bedoel, jij doet helemaal niks. En jij zit langs de kant commentaar te leveren en je doet gewoon helemaal niks. En, en ten één, voed je kind goed op, en twee ook eens uh, helpen ze vlekken mee. Het oh, is nog leuk ook? Het is zeker leuk, zeker leuk. Goed, we gaan naar de muziek. I was young, you stood above me, and kept the rain from falling on my head. And when the cowboy and me was hungry, they took the time to sit up on my bed. For me you sacrificed some of the best years of your life. I'll always have a smile for you, I'll always have a smile. I'll always have a smile for you, I'll always have a smile. horen toch een bekend liedje erin, hè? Zingen, aya ay, ja, jippie, je. Hoorde je hem? <laughs> ik ik, ik hoorde het wel, ja. Ja, bijzonder, bijzonder. Ja. Dus uh, ja, wat hebben we nog meer voor berichten? Ik heb je uh, ook wel een leuk berichtje, dat kleding, die zowel comfortabel als stijlvol is, en ook nog eens bacteriën van je weghoudt. Er is een debuutcollectie van uh, topmodel Naomi Campbell, en die heeft het allemaal. En ze heeft in samenwerking dan met Hugo Boss, of Hugo Boss heeft ze antibacteriële kleding ontworpen. Maar werkt het nou echt? En de biologen zijn echt kritisch. Ze zeggen van ja, je ruilt het ene probleem in voor het andere. Dus uh, alles gemaakt met luxe materialen. Daar hangt, daar hangt trouwens ook geen goed kop, uh, prijs, uh, prijskaartje aan. Maar, uh, uh, en die antibacteriële laag op die kleding is in theorie niet slecht. Maar uh, uh, er is ook al redelijk veel antibacteriële kleding op de markt. En de beste gebruikte stof daarvoor is dan het nanosilver. Want zilver schijnt ook een antibacteriële werking te hebben. Wist ik niet. Maar oké. Okay. En uh, dat, uh, deze wordt dus vaak ook als finish op textiel gebruikt. Maar het schijnt dus ook als je het kledingstuk uh, veel draagt, dan verdwijnt het en uh, de werking uh, neemt af. En het is ook natuurlijk zo van, ja, je hebt die bacteriën eigenlijk ook wel weer nodig. Want die bacteriën die, zullen, die, zullen niet, uh, die, die je gewoon op je huid hebt, die worden niet blij met deze antibacteriële effect. Dus eigenlijk is ja, het zo, van als je, dan heb, uh, voorkom je dus dat er uh, veel bacteriën in de kleding komen. Maar hierdoor worden de bacteriën op je huid ook gesmodderd, zeg maar. En dat niet alleen. Ja. Want uh, de, je, je huid en je lichaam zijn bacteriën en schimmels, die zijn uh, met elkaar in evenwicht. Ja. En op het moment dat de bacteriën doodgaan, ja, dan, dan, dan krijg je, je de schimmels overal. Dan, dan krijg je ja. overal jeuk. Nou, ik weet niet of je daarop zit te wachten. Nee, precies. En ons lichaam schijnt dus. Uh, uh, iets van een triljoen bacteriën te bevatten. Ja, je krijgt er bijna een van. Nee. Maar het zijn slechte en goede, dus inderdaad. En uh, ook pories, weetklierige haarwortels. En uh, als je daar allemaal van af wil gaan, dat, uh, dat is helemaal niet goed. Dus, uh, dus uh, nou ja, gelukkig maar, want die kleding schijnt enorm duur te zijn. Dus, uh, <lacht> jammer voor ze. Aan mij gaan ze niet verdienen. Zo is dat. Jij hebt ook een bericht. Ja, ook een bericht. Want in Duitsland uh, heeft een, een Duitser een 217 covid-vaccinaties tot zich genomen. En uh, nou, dat vonden, vonden ze zo interessant... dat ze een, een middelpunt gaan maken van een nieuw immunisatieonderzoek. Nou, waarom heeft hij dat nou gedaan? Omdat hij... Uh, ja, Hij was gewoon bang, op de een of andere manier. En hij, uh, hij heeft ervoor gekozen. Hij noemt het dan privéreden. Maar ja, dat kan eigenlijk alleen maar angst zijn, uh, denk ik dan maar. En... Uh, uh, dus ja, daar, daar gaat hij dus iets, uh, daar gaan ze dus iets mee doen. Ja, maar dus het was op zich ook wel voor positief. Onderzoek hè? Is wel goed. Voor Onderzoek is wel goed natuurlijk. Ja, ze, nou, ik heb hier ook nog een stuk van dat artikel liggen. En ze zeggen, ze hadden gehoord over die zaak via krantenartikelen. En uh, dat was de dokter Kilian Schober. En uh, die, ze hebben contact met hem opgenomen en uh, vroegen hem of hij in Erlangen, in Duitsland... of je daar misschien nog wat, wat teksten wil doen. Nou, hij vond het erg uh, interessant. Maar misschien heeft hij het niet voor niks naar buiten gebracht... dat hij zoveel prikken heeft gehad. Hij denkt van, nou, maakt mij maar een guinea-pik. Dus, uh, maar uit de resultaten bleek wel dat de immuniteit van de man... tegen het virus niet bij elke volgende prik afnam... of vermoeid raakte. Maar over het geheel genomen hebben ze geen enkele indicatie gevonden... voor een zwakkere immuunrespons. Dus je, je wordt er in ieder geval niet minder immuun van... als je al die prikken neemt. Maar uh, er was wel een significante toename van antilichamen... tegen COVID na zijn 217e vaccin. Kijk... Ik denk, nou, volgens mij ben je dan echt net een stekelvark, hoor. Als je ja. zoveel prikken ja. hebt gehad. Echt niet normaal. Ja. Maar ja, uh, ieders uh, meuggen. Sommige mensen, misschien had hij wel die ziekte van... Uh, dat je al die uh, ziektes beeld de hele tijd hè B Bijvoorbeeld van de syndroom ja, ja. of zo. Ja. <laughs> misschien dat hij dat dan denken van nou, voor de zekerheid... nou, doe er nog maar één dan. Ik, uh, nog maar één. Ja, en dan had... Nou, het is volgens mij alweer uh, drie dagen geleden... Nou, dan schakel ik we ook weer besmet. Hup, ja, nog ja. eentje. <laughs> ja, wel grappig. Is, uh... Goed, ik heb hier nu weer een uh, cd ook die jij hebt meegenomen, The Nylands. En ik weet wel, we hebben dus ook een uh, collega radiomaker. En die maakt af en toe van die specials over bepaalde, bepaalde artiesten of bands. En zo. Ik, ik heb het idee, deze ook wel eens uh, meegedaan. Dus nou, we gaan hem even, even draaien. Leuk. People say I'm happy-go-lucky guy When the music and wine start to flow I go to discos and gay cabarets Unable to let myself go whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. She happened there, away to the races. No. So many people loving, so many lovers. No. Waking in a morning to some stranger's face. No. Don't get me wrong, I've had my share of affairs. I've had no. no. nights singing, one night stands. No. But right in front, I think it's only no. fair no. to no. tell you I got never a fair. No. That's not the way I am. No. I'm not that kind of man. I'm that kind of guy. So if you feel the same, you're tired of playing games, and try to understand that I'm not that kind of man. That kind of man. no, no, no. A lot of people take their love into lightly. They change emotions like they're changing their clothes. They come alive and thrive on new lovers lightly. Hallelujah. Oh, no, no. cause that's not the way I am. I'm not that kind of man It's not that I'm shy I'm just not that kind of guy So if I feel the same You're tired of playing games Satisfaction. I'm tired of being somebody's fool. Oh, yeah, yeah. So if you spot me on the fringe of the party, holding up the walls with hot and hungry eyes, don't be afraid to say hello to the stranger. You just my like just supply. That's not the way I am. I'm not that kind of man. It's not that I'm shy. not that kind of man. I'm, I'm, I'm, not, that fine. Fine. I'm not that kind of man. I'm It's not that I'm shy. I'm just not that kind of man. That Kind of Man, van The Nylans. Had jij nog uh, ja, de, verdere informatie ja, over de Nylans? Nylans? die komen origineel uit Canada. En uh, ja, ze, oh. hebben, ze zingen a cappella... overwegend met een, een hele lichte ondersteuning. Het is gewoon echt heerlijke muziek om naar te luisteren. En uh, ze hebben ook bijvoorbeeld... voor uh, uh, Treasure Island hebben ze uh, een liedje ingezongen... The Lion Sleeps Tonight. Oh ja. En uh, ze, ze doen wel heel erg veel. En doen heel veel aan cappella. Het is gewoon een hele fijne band en een hele fijne cd om naar te luisteren. En uh, ik kan het iedereen aanraden om uh, in ieder geval op te zoeken. Op iTunes of whatever. Ja. En uh, heb je nog andere berichten? Opmerkelijk nieuws? Nee, op dit moment ook oh, okay. niet. Nou, ik heb er nog wel eentje. Het is wel heel grappig. Die heb ik gewoon net even van de computer afgehaald. Het, het is zo dat uh, Trump die heeft natuurlijk... Uh, een uh, uh, fraude iets gehad. Hè? De, de rechter had beslist dat hij 390 mil, 329 miljoen dollar moet betalen vanwege fraude. Hè? Want uh, volgens de openbaar aanklager claimde Trump en zijn bedrijven dat ze ruim 3000, 3 miljard dollar meer waard waren dan werkelijk het geval was. Dus ja dan zeggen ze ook, van nou, put your money where your mouth is, dan mag jij uh, gewoon 329 miljoen gaan betalen. Maar ja, nou heeft hij dus uh, hij is een enorme sneakerfan. En hij heeft de dag nadat die miljoen, miljoenenboete was opgelegd... heeft hij gewoon sneakers geïntroduceerd. En er staat dan op, geeft nooit op. Never give up, never surrender, weet je zo. Maar ja, de, de, deze hele sneaker, die, uh, hij zegt al... ik wil het eigenlijk al 12, 13 jaar doen. Ik denk dat het een groot succes gaat worden. Want dit is het echte werk. Ze zijn helemaal dus van goud. En uh, de sneakers hebben ook nog de Amerikaanse vlag op de achterkant. En ze dragen de naam Never Surrender Sneakers... En uh, ja, als je ze wil hebben, moet je wel even flink dokken, want ze kosten dus uh, 399 dollar. En er is nog een versie van de schoenen met de letter T en alleen nummer 45 op de zijkant. Omdat hij de 45ste president van de Verenigde Staten was. En, uh, en, en die kostte dan 199 dollar. Maar hij had er duizend laten maken in eerste instantie, van die uh, duren. Die waren dus gewoon echt, echt uh, binnen een dag uitverkocht. Nou, het zijn natuurlijk collectors items, hè? Ja. Als je kijkt wat er in, uh, in Amerika betaald wordt voor uh, corrivee... of voor, voor, voor uh, memorabilia van oude presidenten en dat soort dingen... Uh, die worden gewoon heel veel geld waard op termijn. Ja, ja zeker. Je, je ziet dat wel eens uh, terugkomen bij die programma's... Uh, over, over uh, die instituten waar je, waar je goud kan kopen en verkopen... en spulletjes kan kopen in, uh, in Amerika. In Las Vegas... Als je ziet wat daar af en toe betaald wordt voor handtekeningen. of voor uh, stukjes tekst. van, uh, van de grondwet of whatever. of uh, dingen van presidenten. buntjes. Waar, ja. waar, waar dan een president op staat. dat is gewoon uh, best wel heel bijzonder. Ja. Wat mensen erover over hebben. Ja, zeker. Ja. Nou, ik heb nog wel een aantal uh, Beatrixjes en een enkel Willeminaatje. Minatje. <laughs> is dat nog wat waard? Het wordt steeds meer waard. Ja? Natuurlijk. Nou, dan laten we gewoon in het bakje liggen. Het is gewoon zo'n zo'n stof vergarend bakje. We gaan weer naar de muziek.